City Dijkers met het NOS-journaal. Premier Schoof gaat maandag naar Parijs om met andere regeringsleiders te praten over Oekraïne. Schoof is uitgenodigd door de Franse president Macron. Wie er nog meer aanschuiven is niet bekend. Ze gaan het in ieder geval samen hebben over de plannen die de VS heeft voor Oekraïne en de vredesonderhandelingen met Rusland. President Trump zei onlangs dat die snel moeten beginnen, maar benoemde niet of Europa daar een rol in zou spelen.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 maar dat de discussie om Nederlandse militairen te sturen wel serieus gevoerd moet worden... voor het geval Oekraïne een deal sluit met Rusland over het beëindigen van de oorlog. In Washington zijn fors meer werkloosheidsuitkeringen aangevraagd sinds het aantreden van president Trump. De nieuwe regering voert drastische bezuinigingen door onder overheidspersoneel. Ruim 9500 Amerikaanse ambtenaren in de hoofdstad hebben te horen gekregen dat ze hun baan verliezen. Schaatser Kjeld Nuis is de Nederlands kampioen op de 1500 meter. Nuis startte in Tiaf in de eerste rit... en noteerde een betere tijd dan Wesley Dijs en Tim Prins, die zilver en brons wonnen. Met hun medailles hebben Nuis, Dijs en Prins zich automatisch gekwalificeerd voor de wereldkampioenschappen. Die zijn volgende maand in Noorwegen. Het weer vanavond in het zuiden, mogelijk wat lichte sneeuw, daar kan het ook glad zijn op de weg... De minimumtemperatuur ligt vannacht rond de min 2. Morgen kan het in de ochtend ook nog glad zijn. Verder is het een droge dag met af en toe wat zon. Het wordt maximaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Jou maar niet vergeten Ik wil het jou graag laten weten Maar ik weet niet hoe Geef mij nog één moment met jouw welkom in het tweede uur. En uh, ja, hey, zo, wat een binnenkomers. Hé, hey, we gaan door, uh, ja, we gaan dadelijk nog iemand bellen natuurlijk. En uh, we hebben straks nog de drie uur weer even, Frit, Dus ik zou zeggen, blijf er lekker bij. En uh, tot zeven uur is dit entertainment voor op die uh, 106.9 DW Plus 9A. En uh, natuurlijk op uh, de KPN en uh, kabelkrant en, en noem het allemaal op. We kunnen ja, dat allemaal bezichten op de site als je wil weten welke kanalen dat, dat zijn. Zico in ieder geval kanaal 40. En uh, ja, kijk hoor. Ja, zo. Ja, dat is beter. Hé, zo is het. Storing. Garantie. En en tweeters. What? Entertainment, entertainment for you. De Intercity naar de liefde. Vertrekt vanaf Laura sport... eigen en Spoor 13. We zitten hier samen, staren door de ramen. Zonnestralen breken door. Niemand die iets zegt, wij zijn onderweg. Je kijkt naar mij, je zet me op het juiste spoor. Ik zou je graag iets willen in deze Dat was je dan. Laura eigen En ze hadden het over. Spoor 13. hè Ze zeggen. Dat je mij verlaat. Henk Dame. We gaan zo lekker bellen met. Uh, Jan Koegel. Een vrienden. Die vertelde mij. Dat jij nog. Iemand deelt met mij. En dat je mij misschien. Nog wel verlaat. Ze zeggen.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 Zo, dat is hier Henk Damen en ze zeggen dat je mij verlaat. We gaan zo met Jan uh, Koervoet bellen. En uh, ja, daar gaan we het eventjes, heel eventjes hebben over zijn een nieuwe single. En uh, ja, welke dat is, dat hoor je dan zo meteen. Als een orkaan. Als een orkaan. Hier is het Hitkracht 10. 10. Hitkracht 10. 10. 10. Entertainment for you.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 Wat je hebt gegeven, is de waarde van het leven Als ik op weg ben naar een klus Op de bank ligt thuis maar rust Pak ik de telefoon Dan vraag ik hoe is het nou En hoor ik een trieste vrouw Die zegt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 is de waarde van het leven. Is de waarde van het leven. Dus mama, ik zeg je nu leven. Alles wat je hebt gegeven. Is de waarde, Is de waarde van, het leven. van het leven. Willem Bart. had het over mama. En aan de telefoon. Zo, dat was een al prip -reinde. Aan de telefoon hebben we Jan Koevoet. Jan, een hele goede avond. Een hele goede avond, ja. Ja, daar zijn we weer. Dat is de, nee, keer, ja, nou, de kerst op de taart, hè? Nog niet zo lang geleden, hè. Het is uh, ongeveer, denk zes maanden geleden of uh, anders. Ja, ja. Uh, ja dat we uh, elkaar spraken in verband met uh, de toen uh, Ja. Want zolang er nog dromen zijn. Ja, klopt. En uh, ja, een half, half jaar later is dan uh, ja, de kerst op de taart... Uh, ja, en, en wat was de kerst op de taart? Nou, ik, moet, uh, <laughs> ik sta ik jaar 25 jaar in het artiestenvak... Dat is, dat, en, zo, dat is sowieso een felicitatie waard. Dat, dankjewel, dat is een kroon op mijn werk en ik eh, kijk gewoon... Ja, het, het laat, de afgelopen 25 jaar terug, nou, dan zijn er dus uh, gewoon hele leuke dingen gebeurd. Ja. En uh, ja, ik, ik vind eigenlijk uh, dit jaar dus uh, dat we iets uh, weer bijzonders moeten gaan doen. Uh, nogmaals, de, de, de kroon op mijn werk. Uh, ja, heel veel uh, singles uitgekomen. Liedjes, ja, in het uh, theater gestaan. Uh, vier keer in de grote zaal hier in de Schouwburg de Kring. Ja, uh, ja het is... Uh, dat zijn toch hoogtepunten. En het is allemaal begonnen eigenlijk uh, 25 jaar geleden op mijn school. Ja, toen uh, examenfeest, uh, wat, wat dat heet, de stunt die die leerling opvoerde, die zouden dat zelf organiseren. Ja. En ze wisten ook dat ik dat jaar uh, op de markt hier Royal zou optreden. Tijdens de dag van het Levenslied. En toen zei ze: Van. Dan kunt u hier voor ons ook al komen zingen. En ik zong daar in een overvolle zaal. Vol met leerlingen. En die spontaan meededen, meezongen. Als sterren aan de hemel staan. Ja, geweldig, hè? He? Van het bouwen. Ja, ja, het was echt het begin. Dat het was. Ja, en, en, en toen dacht ik ook: Van ja, goed. Uh, hier valt meer van te maken. Ja. En uh, ja, goed. Zo is het eigenlijk begonnen. Te, te, te, ja, zo is begonnen, ja. Ja, want. De... Ja, 25 jaar later. Uh, alles, alles is uh, uh, verzameld op een uh, album? Ik heb uh, meerdere albums uitgebracht. Ik uh, even kijken, vijf albums en ik wil dit jaar een, uh, weer een album uitbrengen met de single die de laatste uh, twee jaar uh, zijn uitgekomen. En uh, ja, twee, drie jaar. Uh, ja, daar gaat het we wel van komen. Zo, ongetwijfeld. Ik heb het al met uh, Manfred Jokonairs uh, besproken. En, uh, ja. gaan we, daar Gaan we, gaan doen. En natuurlijk, uh, we gaan iets, iets, leuks doen. Ik uh, stond in 2021 toen ik uh, 20 jaar in het vak zat. Ook weer in de Schuilburg hier in Roosdaal, net na corona. En uh, ja, dat kan dit jaar niet, want uh, ja, het theater hier wordt uh, helemaal verbouwen... Half het, ...half het jaar, dus dat uh, gaat niet gebeuren. Maar goed, er zijn natuurlijk meer locaties te, uh, wel te vinden en uh, we gaan niet leuk van maken. Ik wou net zeggen, in de, in de buurt moet er toch wel wat, uh, wat, wat anders zijn nog? Jazeker, jazeker. En ook in de loop naar Karel Laval, ik, uh, ik zei tegen Dennis van uh, van hij. Uh, we gaan hem gewoon in januari laten uitkomen deze, want uh, in de aanloop na het carnaval, want uh, er staan weer hele mooie dingen te gebeuren, uh, al, al uh, ja, binnen al tien jaar dat ik uh, gewoon met uh, een bus, zelfs twee bussen nu, uh, een kroegentocht ga doen en uh, in al die cafés ga zingen ook. En uh, ja, die single die moest gewoon op uh, tijd uitkomen, ja, dus uh, ja, ja. de kerst op de taart. Ja, want uh, ben jij een verwend carnavalder of... Uh? Nou, ik loop niet voorop in de polonaise. Oké. Okay. Nee. Maar je sluit wel graag achteraan. Ik sluit wel aan. En toch zeker als je dus daarnaast gewoon uh, mag zingen. Ja. ja in, in die kroegen en uh, ja, uh, op, op uh, evenementen. Dat, uh, ja, want het, het is eigenlijk al begonnen carnaval hier. Ik moet ook... Uh, ja, het zijn wat gemaakt, ook die uh, waar ik mee uh, moest zijn. Dus dat is uh, hartstikke leuk. Ja. Hey, en uh, zit er nog een uh, duetje in met uh, Petra of... Uh? Ja, uh, kijk, steeds als we uh, optredens hebben, dan uh, is het bijna altijd wel al samengaan en wel wat we ons eigen ding doen, doen uh, ook, ja. ook duetten. Ja. Maar uh, ja, dat, dat is inderdaad uh, iets in aantokst uh, wat dit jaar Maar uh, ja, deze single en uh, ook in, uh, in april komt er een nieuwe van Petra uit. Ja, het is allemaal zo vol en, en uh, je moet dan toch even wachten op het uitbrengen van een duet single. Ja. En die gaan we dan komen daarna. Ja, inderdaad, ja, dan moet je toch een beetje afstemmen, inderdaad, eh, wat anders. Ja, hè? een beetje spreiden, want, want het moet wel uh, op een gegeven moment zijn ja. kans krijgen om, uh, ja, natuurlijk, anders gaan we elkaar verdringen. Ja, ja, ja. Nou ja, dat, dat is ook niet de bedoeling, want dan krijg je ruzie. Nee. nee. <laughs> hey, maar um, Jan, waar, waar, waar, uh, waar kunnen we nog meer op, uh, tenminste, waar kunnen, wat kunnen we nog meer verwachten dit jaar? Nou, wat ik zei, van, we gaan dit uh, 25 jaar natuurlijk uh, wel vieren. Ja. En uh, die plannen moeten nog gespeed worden. Oh. Maar voor het eerst, uh, met het nieuwe album en uh, ja, uh, ook uh, dat we stel ik ja, wel een uh, artiestreis doen naar uh, Duitsland of uh, naar, naar Spanje, uh, dat uh, gaan we ook uh, regelen, organiseren. Dat is altijd uh, heel fijn. Zo'n uh, zo lang weekend naar uh, het buitenland toe met, uh, met fans, met vrienden, met kennissen en... Uh, ja, leuke optredens. Ja, dat zijn van die van die busreizen naar de, tenminste, of ja, vliegtuig mag ook natuurlijk. Maar, maar vaak ja? zijn de busreizen in Spanje het busreizen. Bu uh... Het is een busreis. Ja ja, ja, ja, ja. Het is wel een heel tussen. Uh, kijk, als je Spanje doet, dan moet je natuurlijk uh, dan uh, de red je die in de weekend, maar dat is uh, gewoon, uh, gewoon te kort. Ja, ja, maar uh, ja. uh, gewoon net over de grens naar Duitsland, dat kan wel. En uh, dan ga je in een hotel en dan ga je ook uh, daar uh, twee uh, twee avonden zingen. Dus dat is uh, hartstikke leuk ook. Ja, want ik, ik zie daar wel eens... Uh, van, die, uh, van die bussen rijden, Jan. Die uh, uh, Flix heet dat. En, en ja... En, en, en, ja die, maar die rijden toch ook... Uh, uh, lange afstanden, uh, inderdaad. Voor... Uh, uh, inderdaad, Spanje... Uh, Kroatië... Uh, noem maar op, dat soort... Uh... Ja, ja, zeker. Dat, uh, kijk, altijd hartstikke leuk om, om te doen. En uh, ja, er gebeurt uh, ja, natuurlijk al heel veel. Er zijn heel veel reizen... en er zijn veel festivals... En, uh, ja, dus uh, op een gegeven moment. Uh, ja, het is, uh, kan ook wel erg vol worden, hè? Ja, ja maar die, uh, als je uh, uh, zo'n busreis, uh, ga jij dan mee? Of, of hoe, hoe gaat dat? Ja, kijk ik organiseer zelf een, ik regel zelf een bus en ik ik, ik ik hou zelf de regie. Want als docent managementorganisatie, organisatie, dat, dat, dat moet je dus zelf doen, zoiets vind ik dan. Ja. En uh, goed, dat, uh, ja goed, uh, gezellige mensen bij elkaar. Het zijn meestal wel als steeds dezelfde, oh, die niet daar meegaan. Dus je weet uh, wat je aan die mensen ook op ook, ook hebt en uh, ja, goed, dat tref je zelf met, die, uh, met het, de busondernemer, denk mee. En die, uh, ja goed, die weet ook uh, natuurlijk al die hotels waar, uh, waar te vinden zijn. En, uh, nou goed, in s'avonds regelt hij dat. Ja, oké, want het is uh, eigenlijk een uh, eigenlijk een fanbus, moet ik zeggen. Een fanbus, ja, Ja, ja, inderdaad. ja, ja, ja. ja, ja. Oké, okay. dus, uh, dus uh, nou ja, dan keer de meeste mensen al bij naam, zeg maar. Ja, precies, ja. ja, ja. ja. Ja, dat is altijd leuk natuurlijk. En dan weet je ja. inderdaad uh, met, met wie je te maken hebt. Met wie je te maken hebt, ja. dat, uh, en, dat is best uh, heel makkelijk vol te krijgen van zo'n bus. Want, uh, ja, ja is het wel eens voorgekomen dat, uh, dat er gewoon uh, zoveel vraag naar was... Dat, uh, dat het niet meer ging in de bus, of? Nee, dat is eigenlijk die, die, die reizen. Dus waar we het over hebben op Duitsland, uh, dat, uh, uh, ja, dat, dat lukt wel. En uh, alleen... Ja, uh, bijvoorbeeld bij carnaval uh, we hebben nu twee bussen, we zouden wel drie bussen kunnen maken, maar goed, dan kom je PNR van binnen, dus uh, dat gaan we niet doen, dus ja. ja. Nee, animo genoeg. Oké, ja gelukkig maar. Uh, ja, ik zeg altijd, je staat er niet voor niks hè ik dus... is het niet voor niks. En het nee. moet uh, natuurlijk uh, leuk blijven en een leuk, uh, leuke gezelschap. En uh, ja, het is uh, ongetwijfeld de moeite waard. En ja, kijk, het is voor mij nog steeds een hobby. En uh, kijk, ik hoef mijn geld niet meer te verdienen met mijn brood. Want uh, ja, dat, uh, ik heb wel eens voor die, voor die keuze gestaan. Maar ik, ja. Uh, ja, kijk, ik vond, ja, uh, lesgeven op school. Ik vind ik al heel bijzonder, heel leuk. En met die leerlingen, die, die, die vragen ook steeds, uh, als je dus... Uh, ja, als je ook, ook zingt van, van de, waar je optreedt en zo'n keer een clip mogen zien in de klas. Dat kan wel natuurlijk als ze goed gewerkt hebben. Ja, dat uh, en dan, ja, dan gooi je het gekste ding eigenlijk. Dan, dan komen ze met uh, meneer Lieveling, uh, die zingt dat is hun mooiste plaat. Dat is een luisterliedje. En als je die dan opzet, dan, dan doen ze gewoon mee. Die ademen ja. gewoon de lucht in en, en ze zingen mee. en Ja, mijn met, mond met, met, met, met, valt gewoon open. Ja, ja maar je geeft nog steeds lessen joh ja, ik geef steeds les nog, ja. ja. Het, is, uh, het is wel een beetje in, uh, afbouwend. En uh, uh, ik heb steeds contact met die school en uh, ja. gewoon wat uh, uh, een aantal lessen in de week, uh, maar ook, uh, ook bij les, dus ik wil er graag uh, erin blijven. Ja, ja dan. Uh, ik zeg altijd, dan hou je nog een beetje sociaal contact, hè? Ja, precies. Kijk, ik kan meteen toch wel volmaken met, uh, met uh, ja, ook uh, lekker sporten en uh, dat. Uh, Kijk, een, een volle weektaak uh, met les en met training ook daarnaast. Dan uh, kom je ja, bijna je aan andere dingen toe. Maar uh, ja, nu wel. En uh, gewoon ook, uh, ja, uh, gewoon privé denk ik ook heel belangrijk natuurlijk. Ja, mijn kinderen. En uh, op zaterdag is het, uh, uh, is het altijd op het voorbeeld uh, met, uh, met mijn kinderen die dan de dat training uh, geven. En of het uh, trainen zijn, uh, coach zijn. En ook een kleinkinderen die dan voetballen. En dat is altijd een... Uh, en kijk vanmorgen dan, dan kom je de kantine binnen en wat uh, meteen uh, staat die op hè de kerst op de taart ja, ja. Dus wel wel heel leuke dingen ja ja oké okay, jan nou ik zou zeggen uh, ja, geef nog eventjes aan uh, waar de mensen jou kunnen volgen ja, uit op uh, Facebook en al die social media natuurlijk op uh, Spotify, YouTube, uh, Insta en uh, maar ook, ik heb een site ww.jankoevoet.nl. En dan kunnen mensen ook alles vinden wat er uitgekomen is, doe het ontstaan hoe het begonnen is. En uh, ook een, een videootje van wat ik zei van de uh, op school waar het begonnen ja, is. Ja, ja. ja dus uh, daar kunnen ze alles vinden, ja. Ah, prachtig. Hey, en ja, uh, yeah, YouTube natuurlijk. Uh, in de... Heb je daar een eigen kanaal of uh, is dat gewoon uh, YouTube zelf? Ja. Ah, okay. Het is YouTube zelf. Het is een beetje wildgroei geweest. Want uh, ik heb bij uh, verschillende clips uh, uh, gemaakt laten opnemen. Ja. ja en uh, ik had eerst een eigen kanaal. Maar dat is ook weer uh, ja, uh, naar een ander toe te gaan. Dus het is een beetje wildgroei geworden. Maar ze zijn allemaal te winnen op YouTube. Dat wel. Ah, oké, okay. nou, dat, uh, dat moet goed komen. Is ja. dus gewoon uh, www.jankoevoet.nl. Daar staat ook al uh, up-to-date. Uh... Ja, kunnen ze alle clips vinden, ja. ja. Ah, oké. Okay. Hey Jan, dan uh, wens ik jou uh, een heel goed weekend. En uh, als jij hem aankondigt, dan gaan wij hem draaien. Ja, uh, ja natuurlijk ook een heel fijn weekend. En uh, bedankt voor dit interview en uh, de promotie. En voor alle luisteraars van Radio Zandvoort. De nieuwe uh, single van Jan Koevoet. De kerst op de taart. Hey Jan, dankjewel. En uh, Hallo. Petra, de groetjes. Ik ga het zeker doen. Oké, okay. hey, groetjes en tot de volgende. Tot de volgende. Doei. doei, doei. hoi. hoi. hoi. Wat zat me mee, hee ja hee ja, ho. Oh. Met mooie mensen om me heen, heel veel plezier met iedereen. Maar het is nog leuker met jou weer bij, het zonnetje schijnt, jij maakt me blij. Jij bent de kerst op de taart, ja dat ben jij. Jij bent me zoveel waard, ja dat ben jij. Ik kan geen dag meer zonder jou, omdat ik zoveel van je hou. Jij bent de kerst op de taart, ja dat ben jij. Met jou Hey ja, hey ja ho Mijn achterban Waar ik op bouw, Hey ja, hey ja ho Er is zoveel Om voor te gaan Met een lach in het leven staan Met mooie mensen Eromheen Heel veel plezier Met iedereen Jij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 Jij bent de kers op de taart. Ja, dat ben jij. Jij bent de kers op de taart. Ja, dat ben jij. Zo, was was dan Jan Koelvoet en de kers op de taart. Als een orkaan. Als een orkaan. Hier is het Hitkracht 10. Hitkracht 10. Hitkracht 10. 10. Entertainment for you. René Becker. En we hebben het over Spaanse verlangen. Nou ja, als ik, uh, als ik het weer zie, ja, dan, uh, dan snap ik dat heel goed. Tot 7 uur, entertainment for you. Goedenavond. Jouw Spaanse verlangen, dat uit je. Luisteren je lippen, het verlangen naar verloren geluk En ik merk het gelijk, als ik je aankijk met schat Elke man wou dat hij mij was vannacht, jou dicht bij mij had ik echt nooit verwacht Geen besef van de tijd. Telkens als ik jou zie, nog steeds dezelfde magie. Niks of niemand kan ons samen verslaan. Ik heb je gevonden, laat je echt nooit meer gaan. De liefde. Ja, naar het zonnetje natuurlijk. Ja, dat snap ik. <laughs> hey, um, ja, we hebben nog een verzoekplaatje. En dat verzoekplaatje wordt aangevraagd door Miranda uit Rotterdam. En die vraagt een plaatje aan uh, voor, de, voor zichzelf. En uh, ja, voor iedereen die lekker mee zit te luisteren. Jij wilde een plaatje horen van uh, Roy Donners. En uh, ja, ik heb genomen, waar ben je nou?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 Ik ben gewoon hier hoor, tot zeven uur aan de tolweg hierna. En ik zou zeggen, blijf er lekker bij nog even. We krijgen nog de drie op de rij van Dit is Jannes. En hebben het over verder met mijn leven. Ik zit hier heel alleen...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 Goed. Maar wat het met me doet, het houdt me elke dag nog steeds weer bezig. De weg naar mijn geluk, die vind ik veel weer terug. Maar het vraagt alleen nog om een beetje tijd. Maar ik moet niet langer dwalen, door de stilte van de nacht.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 Blijft voor mij een stil, waarom? Geweldige single. Verder met mijn leven, Jannes. Hier bij ZFM. Entertainment for you. Lekker hoor. We gaan uh, terug uh, ja, uh, in, in de tijd. En dat... Uh, ja, in verband natuurlijk met uh, het 35-jarige uh, uh, ja, 35 verjaardag eigenlijk. Hè? Ja, verjaardag is het gewoon uh, van uh, ZFM. En dat allemaal uh, ja, ontstaan uit de jaren 90. De verjaardag nu, dit jaar. En uh, dat doen we met nummers uit uh, die tijd. Entertainment for you. In het hoofd.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 En dan wordt het profiel Dat was hier een Clint Eastwood. En uh, ja, uit die tijd, de jaren 80, natuurlijk. En Stop That Train. Wat een geweldig nummer was dat toen. En nog steeds natuurlijk. Hey, en we gaan naar een drie op een rij van Fred Heij. Ik zou zeggen, veel plezier. De drie op een rij van Fred Heij.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 The girl that I love She is gone, she is gone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 dan weer. De drie op een rij van Fred Heij. Zo so is het. Uh, ja, wat, uh, wat, wat is het toch weer lekker. We begonnen natuurlijk met uh, Diana Warwick en uh, Heartbreaker. En natuurlijk als tweede de Bee Gees met de Spicks en de Specks En dit was Leo Sayer en Ordinary Roads. En dat allemaal hierbij. Zie je, we en entertainer voor jou. We gaan nog een uh, ...een uh, laatste verzoekje... ...en uh, dat uh, is afkomstig van uh, Miranda... ...en van en uit Rotterdam... ...en die wilden graag nog een plaatje horen voor... De, ...ja, DJ Fred, dankjewel ervoor, voor ...Vanselka, Michel, Joffrey uh, en... ...hele... Uh, ...ja, hele, hele... ...nou ja, iedereen die luistert. Ik mocht er eentje uitkiezen, ik heb... Uh, ...genomen... ...Dexy's Midnight Runners en... ...Come on, Eileen. Ik zou zeggen was bij deze, bedankt voor het luisteren. ZFM Zandvoort is jarig. Gefeliciteerd. Al 35 jaar. Lief en leed. Samengesteld door de leukste programma's. ZFM Zandvoort. Al 35 jaar voor u. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En graag tot volgende week. Een goed weekend en geniet ervan. Hè. Kijk uit op de weg als je de weg op moet. Ik zeggen, tot dan, tot volgende week. Bye.